Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft nog wel even een struggle als je moet tanken in Frankrijk. De stakingen bij brandstoffabrieken gaan zeker tot woensdag door. Inmiddels zit een derde van de Franse tankstations zonder benzine en diesel... De vakbond wil nog niet onderhandelen met de bedrijven over de stakingen. Correspondent Frank Renaud legt uit waar de boosheid over gaat. Oliebedrijf Total maakte kort geleden bekend opnieuw een miljarden winst te hebben geboekt. En de vakbonden die nu actie voeren, die zeggen het personeel moet meedelen in die winst. Daarom willen we dat de salarissen omhoog gaan. En dat sentiment kan best op veel sympathie rekenen. Zowel bij de gewone Fransen als binnen de regering. Een andere brandstoffabriek, ExxonMobil, heeft gezegd dat ze wel over de lonen willen praten, maar alleen als als het staken stopt. Dat noemen de vakbonden chantage. Bij een tropische storm in Midden-Amerika zijn minstens 19 mensen omgekomen. Onder meer in El Salvador en Honduras zijn er doden gevallen. Storm Julia is inmiddels afgezwakt, maar er zijn nog veel modderstromen. Een man van 24 die wordt gezocht door de politie voor een schietpartij op een volterras in Tilburg... is herkenbaar in beeld gebracht. Hij wordt ervan verdacht in juni het vuur te hebben geopend in het centrum van de stad. De politie vermoedt dat hij gevlucht is uit Nederland. En Hamster jij ook graag aanbieden? Nu alles zo duur wordt, alleen weet je niet zo goed waar je moet zoeken... Gierige Gerda has your back. Gerda, eigenlijk Minke, maakt op social media filmpjes en blogs met bespaartips. En de bespaargoeroe is al een behoorlijke tijd bezig met deals en acties. Ik ben er al uh, vijf jaar, bijna zes jaar mee bezig met, uh, met Gierige Gerda. En uh, daar heb ik ook gewoon uh, heel hard en heel, met heel veel plezier in gewerkt. Maar dat het nu zo'n succes is, dat is wel een beetje dubbel. Want het komt natuurlijk wel omdat veel mensen in de problemen zijn gekomen. Dus uh, ja, het is heel leuk en ik ben heel trots... Maar het is wel een beetje dubbel. De tips die ze geeft zijn onder meer de beste weekdeals. Maar ook in welke supermarkten bepaalde producten goedkoper zijn. Het weer in de loop van de avond steeds minder regen. Het koelt flink af vannacht tot wel 2 graden landinwaarts. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 15 of 16 graden. Het is maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Spring is the truth, nothing more. Goedenavond, Mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 49ste aflevering... van mijn in Hard Rock en Heavy Metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Zoals de meesten van jullie inmiddels al weten, behandel ik elke week een ander thema... en ben ik de afgelopen weken helemaal in de lijstjesstemming... Vorige week hebben jullie kunnen genieten van het derde deel van de 90s Metal Top 80 en hoorden jullie de derde en ene laatste reeks van 20 nummers daarvan. Deze week gaan we verder met deze lijst en volgt de ontknoping. Tellen we tot slot af van de nummers 20 tot en met 1. Iets voor 1 uur middernacht weten we welke 90s plaat de onbetwiste nummer 1 is volgens Metal Hammer. Wie is opgegroeid in de jaren 90 kan dus de komende 2 uur hun lol op en genieten van het allerbeste wat de 90s op metalgebied heeft voortgebracht. We begonnen het programma en het eerste uur met een fragment van een van de beste science films van de jaren negentig. De Matrix natuurlijk met Keanu Reeves en Laurence Fishburne... ...met een van de meest iconische scènes daarvan. Aansluitend draaide ik de nummer 20 van de Duitsers van Ramstein... ...met wellicht hun allergrootste hit ooit, Doe Hast. We vinden dit nummer op zowel de soundtrack van de Matrix... ...als op de tweede album, het tweede album album ...wat de grote doorbraak voor de mannen betekende. Mede dankzij deze megahit. Hoewel de Duitse uitdrukking niet in het Engels vertaald kan worden... kan du hast betekenen je hebt, maar het kan ook je haat betekenen. Daarom heeft het lied twee betekenissen. De ene is een soort van je haat me, maar wil toch met me trouwen. Het lied gaat namelijk over een huwelijk. En de andere is je wilt met me trouwen, maar ik wil niet. Van de Duitsers van Ramstein gaan we door naar de Britse radiovrienden van Judas Priest... waar ik al verschillende nummers van heb gedraaid in voorgaande uitzendingen. Maar deze is nog niet eerder gedraaid. Dit was zeker de grootste hit voor de band in de jaren 90 en dan weten jullie vast over welke plaat ik het heb. Juist, painkiller. Het komt van het gelijknamige twaalfde album uit 1990 en was het laatste album van zanger Rob Halford tot zijn terugkeer in 2005 met het album Angel of Retribution. Maar het was ook het eerste album waar drummer Scott Travis op te horen is. Hij verving Dave Holland, die meer dan tien jaar voor Priest had gedrumd. Judas Priest wekte verbazing bij de fans met het album... maar met name de titeltrack vanwege de ongekende hardheid die ze lieten horen. Zowel het album als de titeltrack waren vernoemd naar de Painkiller... een personage dat door Judas Priest werd bedacht... die naar de aarde was gestuurd om al het slechte te vernietigen... en de mensheid te redden. Rob Halford zei het volgende over deze trashy metal klassieker. Ik vind het een prachtige uitspraak. Het belichaamt wat metal is. Het is alles wat een volledige schreeuwige metal track zou moeten hebben. Iedereen gaat er een miljoen mijl per uur op. En toch komt de melodie nog steeds over. Die uitspraak, he is the painkiller, dat door 30.000 metalheads... wordt meegezongen op een festival, is werkelijk waar een geweldig gevoel. Het is een heel belangrijk nummer geworden voor Priest. En ook voor metal, denk ik. met 18. De painkiller van Judas Priest kwamen de Brazilianen van Sepultura voorbij met Refuse Resist op nummer 18 in deze lijst. We vinden dit geweldige nummer op het vijfde album Chaos CD dat in 1993 verscheen. Het was het allereerste album waar de band experimenteerde met verschillende genres zoals groove metal en wereldmuziek. Refuse Resist is de vierde single van de band en werd een van de bekendste songs wat nog altijd vaak live wordt gespeeld. Er verscheen een videoclip van het nummer waarin fragmenten vertoond worden... waarin de band live optreedt op een festival... afgewisseld met beelden van protesten, rellen en onrust. Het nummer begint met het kloppend hartje van Max zijn ongeboren zoon Zion... gevolgd door Afro-Braziliaanse drums... afkomstig van de samba-reggae-groep Olodum uit Salvador Bahia. In Brazilië. De tekst van Refuse Resist vermeldt. tanks on the street confronting the police, bleeding the plebs. Het refrein Refuse Resist lijkt op een slogan van een protestmars. En toen het als single werd uitgebracht, stond er een foto op de cover van een Zuid-Koreaanse uh, Zuid student. die naar de oproerpolitie van Seoul haastte. terwijl hij een Molotov-cocktail vasthield. Frontman Max Cavalera zei het volgende over het materiaal op Chaos AD. tijdens een interview met Kerrang in 2008. Refuse Resist is een anti-politie lied en echt stukje anarchie. Je zou het album relmuziek kunnen noemen. Het zat vol met zware shit en een deel ervan was erg riskant, maar het was precies waar we op dat moment vandaan kwamen. Brazilië is nogal een onrustig land. Voor de nummers 17 gaan we naar Amerika... waar de cowboys uit de hel ons opwachten... met eveneens een heerlijke groove metal klassieker. We gaan drie jaar terug in de tijd. Wederom naar begin jaren 90 toen Pantera kwam... met hun Cowboys from Hell album. Wat het vijfde werk was van de band. Maar het allereerste commerciële succes en debuut... op een groot platenlabel genaamd Atco Records. En eveneens eerste samenwerking met producer Terry Date. Het wordt gezien als eerste groove metal album ooit waarvan drie singles verschenen. De titeltrack die jullie zo gaan horen, Cemetery Gates en Psycho Holiday. De teksten in de titeltrack laten horen dat de band uit Texas komt. Een plek waar niet veel metal bands destijds vandaan kwamen. En dat Pantera zich agressief vanuit hun thuisstaat naar de wereld in het... Algemeen lanceerde. De afkorting van de titel CFH werd veel gebruikt op bandmerchandise en reclamemateriaal. Lang nadat de volgende albums waren uitgebracht. En werd met name op de linkerkant van het hoofd van frontman Phil Eros en Selmo getortueerd. Vinnie Paul zei het volgende hierover. Cowboys from Hell is waar iedereen tot zijn recht kwam. Samen met het volledige Pantera-geluid. Dat was eigenlijk het eerste nummer dat we voor de plaats schreven. Eigenlijk ging het erom dat wij uit Texas kwamen en niet op onze plaats waren. Mensen zien Texas niet als een hotspot voor heavy metal. Ze denken aan New York of Ralea of iets dergelijks. Dus het leek ons gewoon voor een handliggend context. <tied> 16. Het de het op van Terra's Cowboy From Hell... ...draaide ik de Noorse Black Metal Band Emperor... ...met I Am The Black Wizards... ...van het debuutalbum In The Nightside Eclipse uit 1994. Het album was een vierde release na twee EP's en één demo... ...en werd gezien als mijlpaal in de Black Metal scene. Maar ook als het meest invloedrijke album in het genre. I Am The Black Wizard is een van de bekendste nummers van de band. Eh, maar ook Inno uh, Satana behoort daartoe. De band is opgericht in 1991 door Isan en Samoth en stopte in 2001. Maar kwamen in 2005 weer bijeen voor een reunie optredens. De band was tekstueel vooral geïnspireerd door tovenaars en fantasy-thema's... maar vertelde dat ze nog nooit de boeken hadden gelezen van Tolkien. De verteller in dit nummer is eeuwig heerser geweest... en is zo machtig dat de geesten en zielen van talloze gehoorzame tovenaars hem nu toebehoren. De tekst maakt niet geheel duidelijk waar het over gaat... maar het nummer is ontzettend populair bij de fans die het lightkills meezingen als het live wordt gespeeld. Van black metal gaan we weer door naar de trash metal... Het mooie van deze lijst is dat alle genres en soorten bands voorbij komen vanavond. Megadeth staat, uh, gaat al sinds begin jaren 80 mee... en gaat nog steeds door met heerlijke trash te maken. Niet altijd van hoog niveau, maar de 90's kenden wel hoogtepunten in de carrière van de band... met albumreleases als Rest in Peace, Countdown to Extinction en Euthanasia. Voor nummer 15 gaan we terug naar hun eerste 90's release, Rest in Peace... wat toch wel het beste album uit dit decennium is. En vooral te danken is aan deze notering, Holy Wars, The Punishment Do... Wat het album meteen sterk opent. Dit nummer is geïnterpreteerd als zijnde over de problemen in Noord-Ierland. Maar Dave Mustaine heeft aangegeven dat het lied over Israël gaat. Mustaine's moeder is Joods, hoewel hij christen is. In een interview met Rock Detector zei Mustaine... ...Holy Wars spreekt niet over een specifieke plaats in de tijd. Het spreekt niet over een land. Het zegt alleen, kijk nu niet naar Israël. Het zou ook jouw vaderland kunnen zijn. Mustaine zei dat hij Israël wel eens eerder had genoemd... ...in zijn nummers over Holy Wars, of heilige oorlogen. Of religieuze oorlogen in dit geval. Maar hoeven niet per se in Israël te beginnen. Het kan natuurlijk overal zijn. Er zijn op dit moment toch zoveel religieuze oorlogen in de wereld. Mensen sterven voor een doel. Het is ongelooflijk. Nummer 14 hoorde je sluitend op Megadeth, de shock rocker Marilyn Manson... met een van zijn grootste hits, The Beautiful People... van zijn tweede studioalbum Antichrist Superstar uit 1996. En het werd gereleased als belangrijkste single van het album... wat werd geschreven door Manson en Twiggy Ramirez... en geproduceerd door Trent Reznor, bekend van de Nine Inch Nails... Dave Ogilvie en Manson zelf. De titel van het nummer komt uit het boek The Beautiful People... van Marilyn Bender uit 1967... waarin de wereld van schandalen binnen de Jet Set... levensstijl van de jaren 60... en de schoonheidscultuur met betrekking tot mode en politiek... aan de kaak werden gesteld. In de context van het concept van het album... verwijst het nummer naar de bevoorrechte klasse van elites... waartegen het titulaire personage... een populistische volksleider genaamd Antichrist Superstar tekeer gaat. Textueel bespreekt het wat mensen de cultuur van schoonheid noemt. We naderen al gauw de top 10 van deze lijst... en zijn alweer aanbeland bij de nummers 13 en 12... die jullie zo achter elkaar gaan horen. De nummers worden steeds herkenbaarder... en beter dus een feest voor het gehoor. Op nummer 13 vinden we de mannen van de Deftones... uit Sacramento, California... met hun grootste hit My Own Summer. Shove it. En de vette daarbij behorende videoclip... met de grote witte high. Helaas kunnen we dat natuurlijk niet zien op de radio... maar kijk hem echt, want het is een vette clip. En we vinden deze vette track op het album... Around the Fur uit 1997... En werd single samen met Change in the House of Flies uitgebracht. Beide met bijbehorende videoclips dus... ...die veel airplay kregen bij MTV. Volgens de website van de band is dit nummer geschreven in Seattle... ...tijdens de hete zomer van 1994. Opgesloten in zijn kamer door de hitte en de zon... ...plakte Chino Marino zijn ramen af met aluminiumfolie... ...en wenste hij een apocalyptische situatie... ...waar ook alle mensen op straat zouden verdwijnen... ...en ook de zon. Hij noemde deze droomwereld My Own Summer... Vandaar de titel van het nummer. Hij heeft ook gezegd dat het nummer gaat over hoe geïrriteerd hij werd... tijdens het toeren in de zomer. De intense hitte en de grote menigte mensen die hem irriteerden. Ik snap je volkomen, Chino. Ik ben ook blij dat de zomer weer voorbij is. There's always a guy in there. Must be a fortunate closet person. met Rooster op nummer 12. Dan sluit het op My Own Summer van The Deftones. Tussendoor hoorde je nog een scène van de actiefilm... Last Action Hero met Arnold Schwarzenegger... waar Alice in Change ook een soundtrack aan verleende... samen met vele andere rock- en metalbands. Rooster vinden we op het geweldige tweede album Dirt uit 1992... en verscheen als vierde single. De titel komt van de vader van gitarist-songwriter Jerry Cantrell. Rooster was zijn bijnaam in Vietnam, waar hij vocht in de oorlog... De oudere Cantrell wilde niet praten over de oorlog... dus schreef Jerry de teksten op basis van wat hij dacht... waar de gevoelens en ervaringen van zijn vader over gingen vertelt vanuit zijn perspectief. Het lied gaat over veerkracht en wanneer de soldaat naar de oorlog wordt gestuurd en zijn vrouw en kind achterlaat. Hij ziet zijn vriend sterven en doet zijn best om in leven te blijven. Ze komen om de rooster te doden, maar hij zal niet sterven. Dan zijn we aangekomen bij de laatste notering in van dit eerste uur en horen jullie straks na het nieuws de ontknoping van deze lijst. Iets voor één uur horen jullie eindelijk de nummer één, wat dus de beste metalplaat is van de 90s, volgens Metal Hammer. Maar eerst krijgen jullie nog de nummer 11 te horen waarvoor ik eruit ga voor het Nieuws. Deze positie wordt ingenomen door de Armeens-Amerikaanse mannen van System of a Down... die met hun gelijknamige debuutalbum uh, kwamen in 1998... en daarmee goud behaalden en na het succes van hun opvolgende album... Toxic City uit 2001 zelfs Platinum... Veel van de nummers hadden een anti-oorlog als thema... maar haalden ook onderwerpen aan als genocide en religie en hersenspoeling. Sugar vinden we op nummer 11 en werd als eerste single gereleased... na Spiders als tweede single bijna een jaar later. Zoals veel System Down nummers heeft Sugar geen specifieke betekenis... maar is de term Sugar wel een bekend eufemisme voor cocaïne... dat nog erger verslavende effecten heeft dan suiker zelf... waardoor het lied over de gevolgen van drugsmisbruik gaat. Ook zou Serje Tankjan de obsessie voor drugs kunnen vergelijken met de obsessie van Amerika met suiker. In de videoclips uh, flitst een taart op het scherm met de woorden aspartam kills. Een kanker, kankerverwekkende zoetstof. Sommige mensen beweren ook dat het lied gaat over misbruik, geweld, media of de overheid. Tot zo naar het nieuws van 12 uur.